12 uur. Het NOS-journaal. Ewout de Jong. Goedemiddag. Steeds meer militairen op straat in Egypte. Daders auto-ongeluk Noordwijk nog steeds spoorloos. En patiënten Lichtenberg en Amersfoort keren terug naar het ziekenhuis. Het weer in het noorden mistig, plaatselijk minder dan 200 meter zicht. In het zuiden nevelig en overwegend bewolkt. In de loop van de dag komen er zonnige perioden. Langs de kust wordt het 2 tot 4 graden landinwaarts rond het vriespunt. En ook vanavond en vannacht weer kans op mist. Morgen is het droog met later op de dag zon. Het wordt dan 1 tot 4 graden. En de dagen daarna lopen de temperaturen langzaam wat op. We gaan meteen naar Egypte. Daar is de rust weer wat teruggekeerd. Op steeds meer plekken staan militairen, maar de politie is nauwelijks op straat te vinden. En dus werden winkels geplunderd door benders met jongeren. In de buitenwijken zijn luxe appartementen en villa's geroofd. Correspondent Sander van Hoorn is in zo'n wijk. Sander, hoe groot is de schade? De schade? Ja, dat is lastig uh, zicht op te krijgen natuurlijk. Het is een grote stad. Her en der zie je winkels waar, uh, ingebroken is natuurlijk... Het Nationaal Museum waar geplunderd is. Maar mensen zijn vooral bang dat het hen gaat overkomen. En dus sta ik op dit moment te kijken naar een zijstraat van een grote weg. Waar mensen een oude lantaarnpaal over de weg gelegd hebben. En, en daardoor ziet het er zelfs bijna liefelijk uit. bloembakken ervoor hebben gezet. Maar de boodschap is in elk geval duidelijk. Als je niets in deze wijk te zoeken hebt. Blijf daar dan ook weg. En anders. Dan zullen we je weghouden. Want de mannen die er staan. Die hebben ook knuppels bij zich. Geïmproviseerde messen ook. En ik zeg improviseerd. Omdat het er gevaarlijk uitziet. Maar. Het lijkt me niet dat zo'n met al een tijd geleden geslepen is. Maar ja, de boodschap nogmaals is duidelijk. Wij willen hier geen plunderaars. Ja, er is een soort van burgerwacht uh, ingezet. Op uh, andere plaatsen is het leger nog wel op straat, maar de, ja. dat, grijpt dat niet in? Het leger houdt zich nog altijd afzijdig. Nu wel. Gisteren zag je dat er bijvoorbeeld straten werden afgezet. Vandaag zie je dat het leger ook wat actiever controleert wie er door de straten rijdt. Maar nog altijd is het. Gemoedelijk. Uh, je ziet ook op tanks geschreven. Uh, het leger en het volk zijn één. Het leger heeft nog altijd. Beslist waar het staat en lijkt nu voorlopig uh, de orde te bewaken, maar toch ook de president te beschermen. Ja. president, uh, de gebouwen hier in de stad, maar bijvoorbeeld ook in Sharm el-Sheikh. Een badplaats in de Sinaï-woestijn waar veel Nederlandse toeristen uh, bijvoorbeeld komen duiken. Nou, dat is een plek waar Mubarak uh, een buitenverblijf heeft en vaak is. En ook daar uh, gaan de geluiden nu, de angsten zijn gesignaleerd. Juist. Nou, nou, nog iets anders. Er zijn ook veel gevangenen ontsnapt. Uh, hoe kan dat gebeuren? ...doordat de politie zich terugtrekt... ...en uh, dan kan het gebeuren dat er een, een soort van wetteloosheid ontstaat. Hetzelfde, waar je hier nu al die burgerwachten ziet... ...ja, in een gevangenis, als daar uh, onzekerheid ontstaat... ...dan zie je dat de gevangenen daar gebruik van maken. En dus ontsnappen, kwade tongen... ...bijvoorbeeld van die burgerwachten die ik spreek... ...die zeggen ja... Die zijn dus niet uh, ontsnapt, die zijn vrijgelaten door het regime, vrijgelaten om chaos te creëren. De chaos waar wij, zeggen die burgerwachten, ons tegen beschermen. Maar dat is nu op dit moment de situatie die ook zo onvoorspelbaar is, ook voor de mensen die in die wijken wonen. Wat is er nou precies aan de hand. Wie komt er nou precies plunderen en wie is er om ons te beschermen? Volstrekt onduidelijk en dus zie je dat de mensen zichzelf maar proberen te beschermen. Nou mag Al Jazeera niet meer werken in Egypte, hoewel ze zich daar weinig van aantrekken geloof ik. Kon jij je werk nog wel goed doen eigenlijk? Uh, dat is heel wisselend. Kijk, je hebt van die burgerwachten die uh, uh, zich vermommen. Hè? Dus dan zijn het geen burgerwachten en dan is het geheime politie. Daar moet je heel erg uh, voor oppassen. Dan heb je nog mensen die gewoon niet willen dat je ze filmt. Ze zijn als de dood dat ze herkend worden en dat ze dan alsnog uh, van die geheime politie op hun dak krijgen. Het is een soort wetteloosheid waarin niemand zeker is. En ja, dat maakt het werken ingewikkeld. Het is zeker niet onmogelijk. En dat zie je ook aan Al Jazeera zal hier tot op het laatst blijven uitzenden hoe moeilijk het uh, ook wordt gemaakt. Ja. Oké, okay, dankjewel Sander van Hoorn in Egypte. In Den Haag demonstreren Egyptenaren op dit moment bij de Egyptische ambassade. En Theo Verbrugge is daarbij. Uh, Theo, is de demonstratie al begonnen? Nee hoor, dat kan je nog echt niet zeggen. Wat je hier vooral bij de witte ambassade ziet zijn politiewagens. En hier komt zojuist ook een ME-busje. Dranghekken staan klaar. Ze zijn hier op alles voorbereid. De ambassade is met een met tralies afgesloten. Er staat een zwarte ambassadeauto op het parkeerplek voor de deur. Maar veel bedrijvigheid qua demonstranten is er op dit moment nog niet. Ja, hoeveel mensen zijn er ongeveer om te demonstreren dan? Nee, nu zijn er amper mensen. Er worden enkele tientallen verwacht hier bij de ambassade. Je moet je voor voorstel je bij de ambassade dat er een wat kleinere demonstratie plaats zal vinden van vooral uh, intellectuelen. Een aantal schrijvers hebben toegezegd, bekende Egyptische schrijvers die toevallig hier in het land zijn dat ze hier gaan uh, deelnemen. De verwachting is dat er een wat grotere demonstratie straks rond de klok van twee uur bij het Vredespaleis uh, plaats zal vinden. En daar uh, is dan ook uh, de uh, ME op de achterhand aanwezig voor mocht het uit de hand lopen. Want iedereen lijkt wat zenuwachtiger dan dat nodig is op dit moment. Want van demonstranten is nog niet veel uh, te zien. Maar vooral uh, de politie en ME Nee, daaromheen wel. Oké, okay, Hans op de hoogte, Theo Verbrugge, dankjewel. Dit is het NOS Journaal, met Ewout de Jong. De politie is op zoek naar twee mensen die vannacht met een auto een huis binnenreden. De wagen kwam tot in de woonkamer waar de bewoners zaten. Een man is overleden, een vrouw ligt zwaargewond in het ziekenhuis, zegt de politie. De inzittenden van de auto zijn na het ongeval weggerend... Um, dat is door getuigen gezien dat er meer dan één uh, inzittende was. Uh, de politie heeft daarop uh, direct uh, uiteraard de omgeving afgezocht naar de inzittende. Maar heeft helaas nog niks kunnen aantreffen. De auto had een kenteken. De politie is nog op zoek naar de inzittende dus en doet een sporenonderzoek in en rond de auto. De locatie Lichtenberg van het Meander Medisch Centrum in Amersfoort is weer open. Het ziekenhuis werd vorige week ontruimd na een brand in een transformatorhuisje. De patiënten werden verhuisd naar andere vestigingen van het ziekenhuis... en vanmiddag worden ze weer teruggebracht. Vlak voor de uitzending sprak ik met Marije Mansveld van het Meander Medisch Centrum... en vroeg haar wat het plan is voor vandaag. Zo'n 70 patiënten zullen vandaag vanaf de andere Meanderlocaties Elisabeth en Baarn... en vanuit de omliggende ziekenhuizen naar onze locatie Lichtenberg worden gebracht. Patiënten zijn hierover persoonlijk geïnformeerd door een arts over de verhuizing. En onder begeleiding van een persoonlijk verpleegkundige reizen de patiënten per ambulance of rolstoeltaxi naar locatie Lichtenberg. Bij aankomst op locatie Lichtenberg zullen alle patiënten worden gezien door een intensivist. En de verpleegkundige blijft bij de patiënt tot de overdracht van een verpleegkundige op de verpleegafdeling op locatie Lichtenberg heeft plaatsgevonden. Ja, het, gaat, het gaat om zo'n 70 mensen. Dat is een flinke operatie hè? Dat is het inderdaad. Er waren 138 mensen uh, in de nacht van zaterdag op zondag geëvacueerd vanuit ons ziekenhuis. Nou, een aantal van hen is ontslagen. Een aantal van hen wordt uh, maandag ontslagen vanuit de omliggende ziekenhuizen of vanuit de andere locaties. En voor dit moment hebben wij geconstateerd dat er zo'n 70 patiënten weer terug kunnen naar locatie Lichtenberg. Hoeveel mensen worden er uh, ingezet om uh, al die mensen terug te brengen? U kunt zich voorstellen dat, uh, dat deze hele operatie een, een hele grote logistieke operatie is... die uh, voornamelijk van onze patiënten heel erg veel uh, vergt. Tegelijkertijd zijn er ook veel mensen vanuit het ziekenhuis die zich hiermee bezighouden. Er is enorm veel BHV uh, op de op bedrijfshulpverlening... Juist, en uh, er zijn uh, verpleegkundigen en artsen in touw om de patiënten zo uh, genoeg mogelijk weer, uh, weer uh, in hun uh, eigen vertrouwde bed te krijgen. En uh, wanneer liggen ze daar? nou Wij verwachten dat wij uh, in de loop van de dag uh, het bericht uh, naar buiten kunnen brengen dat alle patiënten weer in hun vertrouwde bed liggen op locatie Lichtenberg. De stroomvoorziening uh, die is weer helemaal hersteld, mag ik aannemen? De stroomvoorziening voldoet weer aan alle eisen die de inspectie aan ons stelt... zoals dat ook voor de brand het geval was. Alle apparatuur en alle systemen zijn gecontroleerd, gecertificeerd en gevalideerd. GroenLinks verliest stemmen door de steun aan een nieuwe missie in Afghanistan. In de wekelijkse peiling van Maurice de Hond komt de partij uit op acht zetels. Dat is een verlies van drie in vergelijking met vorige week. Dat zou de laagste score voor GroenLinks zijn sinds 2007 onderleden van GroenLinks is veel weerstand tegen de steun aan de missie in Kunduz. Ook andere partijen die de missie steunen dalen in de peiling. VVD, CDA en D66 leveren elke een zetel in. En de PvdA en de PVV, de tegenstanders van de missie, winnen allebei twee zetels. Bij een brand in een schuur in Bovenleeuwen in Gelderland... zijn bijna 80.000 legkippen om het leven gekomen. De brand brak kort voor middernacht uit in de kippenschuur. De brandweer. De brandweer die is daar met veel mensen en materieel naartoe gegaan... En die hebben daar lange tijd geblust. Maar helaas is de hele schuur afgebrand en zijn dus ook alle kippen overleden. Er is niemand gewond geraakt en er zijn ook geen gevaarlijke stoffen vrijgekomen bij het afbranden van die schuur. De oorzaak van het zware treinongeluk in Duitsland is nog volkomen onduidelijk. Gisteravond botste een passagierstrein met 100 km per uur... frontaal op een goederentrein die ongeveer 80 reed. Door de klap kwamen tien mensen om het leven. Onder de doden zijn de machinist en de conducteur van de passagierstrein. Meer dan 40 reizigers raakten gewond. De passagierstrein was onderweg van Magdenburg naar Halberstad. Op dat traject ligt een enkel spoor waar treinen uit beide richtingen overheen moeten. Het ongeluk in de deelstaat Sachsen-Anhalt is een van de zwaarste treinongelukken van de afgelopen jaren in Duitsland. De bevolking in het zuiden van Soedan kiest vrijwel unaniem voor onafhankelijkheid. In het referendum van eerder deze maand was 99% van de kiezers voor afscheiding van het noorden van Soedan. Dat is nog wel een voorlopige uitslag. Binnen een paar weken wordt de definitieve uitslag verwacht. Het referendum was een van de afspraken in het Vredesakkoord... dat in 2005 een einde maakte aan een jarenlange burgeroorlog. Vermoedelijk wordt Zuid-Soedan deze zomer al een zelfstandig land. Sport. Marianne Vos pakte in Zankt-Wendel voor de vierde keer in haar carrière de wereldtitel veldrijden. Gio Lippens, een overtuigende overwinning van Vos? Het was niet zo gemakkelijk als het allemaal lijkt. Want Marianne Vos had net als alle anderen wel wat moeite met het glibberige parcours in St. Dwendel. Meteen na de passage op de finishlijn kwam er een vervelend schuin klimmetje. En iedere keer weer kwam Marianne Vos op dat klimmetje ten val. Net als de meeste andere vrouwen. Maar uiteindelijk reed ze in de laatste ronde op drie kwart van de finish. Reed ze toch met overmacht weg bij haar concurrenten. De enige overgebleven concurrenten, toch al twee oudere dames. Dat zeg ik met alle respect. Katie Compton, 32 jaar, en Catharina Nash, 33 jaar. Een Amerikaanse en een Tsjechische. Ze reed gemakkelijk speels bij die twee concurrenten weg. En uiteindelijk kwam ze solo aan op de streep. Met een ruime voorsprong van 17 seconden op Catherine Compton. En op Catharina Nash. Hanka Koep van Nagel, de Duitse, die ook al vier keer wereldkampioen is geworden. Net als Marianne Vos nu, finishte op de vierde plek. Maar wat was het weer een overmacht van Marianne Vos, die voor de vierde keer wereldkampioen is? En dat pas op 23-jarige leeftijd. Door naar tennis, de finale van de Australian Open tussen Andy Murray en Novak Djokovic. Marcella Mesker. Ja, het is uh, eenrichtingsverkeer. En wel in de richting van de Serviër Novak Djokovic. Hij leidt met 6-4, 6-2 en nu 4-3 in de derde set. En hij is echt veel beter dan de Brit Andy Murray. Die ja, niet zijn beste dag heeft. Die uh, onzelfverzekerd uh, overkomt. Als je de lichaamstwaaltal van de twee spelers met elkaar vergelijkt. Dag en nacht verschil. Djokovic natuurlijk na die overwinning op Roger Federer. Vol vertrouwen. Hij speelt steengoed. Ja, en dan Murray, uh, hij oogt moe, hij oogt aangeslagen en uh, ja, hij heeft het gewoon ontzettend moeilijk. Ik denk dat het een van de moeilijkste wedstrijden uit zijn carrière is. Um, ja, daar moet echt een wonder gebeuren, wil Andy Murray deze wedstrijd nog kantelen. Het lijkt er dus op dat Novak Djokovic op weg is naar zijn tweede Grand Slam titel. Voorlopig leidt de Servië nog met twee sets tegen 0 en 4-3 in de derde set. Bij de wereldbekerwedstrijden schaatsen in Moskou... zitten de individuele afstanden erop. Ayot Kloosterboer zag de Nederlanders rijden op de 1000 meter. De schaatsdag begint goed voor Nederland... met een tweede plaats voor Irene Wust op de 1000 meter. Zij begint in een grootse vorm te raken voor het WK Allround. Drie keer zilver in één wereldbekerweekend. Tijd van Wust. 1,15,94. 35 honderdste achter de winnares Christine Nesbit. Margot wordt vierde, Laurien van 5 vijfde en Marit Leenstra zesde. Dan de beurt aan de mannen met hun duizend meter. En om te beginnen een heel scherpe tijd van Kjeld Nuis in de beengroep. 1,09,25. En heel lang komt er in de A-groep niemand aan die tijd. En dan twee Nederlanders in de slotrit. Stefan Groothuis tegen Simon Kuipers. De enige twee mannen die na vandaag zeker zijn van... Deelname aan de WK-afstanden in Insel. Simon Kuipers wordt zevende. En Stefan Groothuis wint de 1000 meter in een prachtige tijd. 1-0-8... 82. De enige onder de 1-0-9 en als enige ook sneller dan Kjeld Nuis in de B-groep. Die haalt het podium daarom dus niet, Groothuis wel. Hij won al twee keer eerder in 1000 meter dit seizoen in Changchung. Nu overwinning nummer 3 in Moskou voor Stefan Groothuis. Het is jammer dat het uh, deze niet is, maar ook uh, Kyuk Li en uh, Taiwo Mogen Dat zij er ook niet zijn, uh, nummer 1-2-3 van het WK. Maar goed, wie er niet is, die is niet kan je niet verstaan. Dus ik uh, weet nooit wat hun hadden gereden. Maar uh, nou, ik denk dat het toch een mooi stukje voor op de rest ligt. Dus uh, ik denk dat, uh, dat ook als hun erbij waren geweest dat ik uh, heel leuk mee had gedaan. Dan is er de verkeersinformatie bij de ANWB zit Erwin de Hart. Ja, want in de noordelijke provincies komen nog steeds hardnekkige misbanken voor... met zicht van minder dan 200 meter. Houdt u in het hele land verder ook rekening met plaatselijke gladheid door bevriezing... En goed nieuws uit Zeeland, want de Zeelandbrug is na het lange ongeluk eerder vanochtend weer opengegeven. De hoofdpunten van het nieuws, Er zijn steeds meer militairen op straat in Egypte. De afgelopen nacht waren er massale plunderingen in de grote steden. De daders van het auto-ongeluk in Noordwijk zijn nog steeds spoorloos. Vannacht kwam een bewoner om het leven toen de auto een huis binnenreed. 70 patiënten van de Lichtenberg in Amersfoort keren terug naar hun ziekenhuis. Dat werd vorige week ontruimd vanwege voortdurende stroomstoringen. Dit was het NOS Journaal. Nu over van Brakel bij Omroep Max met de perstribune. Dit is Radio 1.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 Hij zag zojuist zijn pupil Marianne Vos wereldkampioen veldrijden worden in Duitsland. Vliegende kip Jules van der Wart op bezoek bij een wielrenner met muzikale kanten, Jules. Ja, zeer ernstige muzikale kwaliteiten. Op de tuba speelt Henk Baars, oud-wereldkampioen in 1990. En al jaren bij de harmonie was er even tussenuit, maar nu weer helemaal terug in de muziek. Het antwoordapparaat van Max is er uiteraard ook, 0800-1112 voor al uw op- en aanmerkingen. Een luisteraar vraagt zich vandaag af... welke macht de omroepleden eigenlijk hebben in de praktijk. En Max-voorzitter Jan Slachter beantwoordt die vraag. Als u wilt reageren, dan kan dat op dat zojuist genoemde telefoonnummer. Maar het kan ook via onze website, via het gastenboek van deperstribune.nl. 11210800, daarvoor. Als gezegd gast dit uur, een journalist met een grote staat van dienst. Bekendheid kreeg hij als presentator bij VPRO Radio als uh, die ene uh, van een tweeling. Later zwaarde hij de scepter uh, over RTV Rijnmond. Hij gaf een paar jaar leiding aan de NOS, aan het NOS-journaal. Nico Haasbroek, goedemiddag. Hallo. Hoe is het met u? Heel goed. Fijn. Ja. Want al op zekere leeftijd uh, natuurlijk. Dat kan je zeggen. Wat doe je vandaag de dag? Uh, van alles. Ik laat de hoofdzaken noemen... Uh, ik geef een, een deel van het jaar les aan de Universiteit van Amsterdam. Dat heet Redactie en Research. Dat is een masteropleiding. En daar leer je dus goede studenten hoe ze in korte tijd... ja maak je ze vertrouwd met de praktijk van de journalistiek... en uh, moeten ze in, in binnen twee maanden een soort documentaire maken... als intern werkstuk. Dus je leert ze de kneepjes van het vak van de research... van het maken van een documentaire. Ja. Nou, het tweede is dat ik dingen doe in het buitenland, voor Press onder andere en ook voor andere organisaties. Dus uh, dan ben je een soort mediaadviseur bij ja, van alles: in de Balkan, in Afrika, in, in de Caucasus. Uh, dan, dan help je dus journalisten, soms ook leidinggevende journalisten, uh, op het gebied van de media. Nou, daar kan je ook uren over praten. Mooi vak. Ja, en verder veel, veel schrijven, openbare optredens, dus een beetje op jo.nl, dat soort dingen. Mooi om te horen hoezeer uh, het, het, het journalistieke bloed nog uh, een weg weet uh, te vinden in onze samenleving. Deze week werd bekend dat Hans Laroes opstapt als hoofdredacteur van het NOS-journaal. Hans La Roes, dat was jouw opvolger. Ja. Wat denkt de voorganger dan? Uh, hij heeft bijna net zo lang gezeten als Mubarak, uh, denk ik. Uh. Ja, maar misschien minder met dictatoriale volmachten. Daar kunnen we het ook over hebben. Want dat is een heel verhaal: hoe, de, hoe, de, hoe dat in de praktijk werkt bij het journaal. Ja. Maar um, ik denk dat het goed is dat hij opstapt. En um, ik gun hem ook het beste in zijn toekomst. Ik heb begrepen dat hij zich bezig wil gaan houden met, uh, met schrijven, wat hij goed kan, en um, met uh, lesgeven. En um, nou, dat gaat hij dus doen. En hij wilde al hoofdredacteur worden toen ik hoofdredacteur werd. Dus hij zat toen al in de procedure. Wat proef ik hier? Uh, dat weet ik niet, dat moet je aan hem vragen. Ja, nou, ik vraag het jou. Maar, nou, nee, ik kan me voorstellen dat hij het jammer vond, of vervelend vond... dat hij niet al in 1997 was het ongeveer... dat hij toen al hoofdredacteur werd. En uh, hij, hij heeft dus uh, ja, een aantal jaren moeten wachten. En uh, toen is hij het geworden. Ik vond ook dat hij het moest worden. Ja. Alleen de manier waarop ik weg ben gegaan, dat was niet zo leuk. En daar speelde hij een rol in... En daar ga ik niet over uitweiden. Maar dat maar vond doet ik wel vervelend. Ja? Doet dat nog wat? Ja, je droomt er nog wel eens over. Echt waar? Ja. Zoveel jaar later? Want we zijn veertien jaar verder. Ja, maar dromen, dat is zo interessant. hoe dat kan. <lacht> en, en wat voor droom is dat dan? Ja, daar ga ik niet op, uh, op door. Dat, uh, oh ja, als ze toch bedrog zijn. Dat, dat, <lacht> dat varieert nogal. Ik bedoel, de ene keer gaat het hierover, de andere keer daarover. Ja. Ze ja. dus gaan meestal de weg niet kunnen vinden in, uh, in Hilversum. Dus dat je naar een studio moet ja. en dat je die niet kan vinden. Dat nee, soort dromen. Dat, dat is wel herkenbaar. Ik heb veel actualiteitenrubrieken gepresenteerd. En dan dacht ik, in mijn droom, waar, waar zijn toch in vredesnamen... al mijn teksten die ik moet lezen? Dat ja, dat soort, ja, dat soort dingen. We uh, gaan even uh, naar Marcelo Mesker voor het uh, tennis. in Open, de finale. Murray uh, wordt in de pan gehakt door Djokovic. Ja, dat kun je wel zeggen. Het staat nu 5-3 in de derde set. De eerste twee sets gingen dus al naar Djokovic met 6-4 en 6-2. Hij serveert zelf en hij is zojuist op 40-30 gekomen. En uh, ja, kan dus nu zijn eerste championship Point ...gaan spelen voor zijn tweede Australian Open titel. Nou, daar gaan we. Hij stuit eh, zoals gebruikelijk ontzettend lang met die bal voordat hij begint te vieren. Meestal eh, ja, ligt dat eh, tussen de 15 en 20 jaar. Dan komt die eerste service. Raakt het net, valt terug. Hij serveert uitstekend tot nu toe in deze wedstrijd. Eh, zelfs nog geen dubbele fout eh, geslagen. En dat wilde hij die, die in het verleden nog wel eens doen. Verloor hij wat eh, zelfvertrouwen mee, maar dat gaat nu goed. Maar nu op Matchpoint. Tweede service gaat goed. Return. Komt de backhand van Djokovic. De voorhand van Murray. Weer een voorhand van uh, Djokovic. En die mist hem in het net. Heel typerend voor de wedstrijd. De fout van Andy Murray. De 48ste fout uh, van de Brit in de wedstrijd. En Novak uh, Djokovic heft de handen in de lucht. Omarmt zijn goede vriend en leeftijdgenoot. Uh, Ze zijn alle twee 23 jaar. Ze hebben elkaar opgegroeid. Andy Murray aan het net. En uh, ja, zo. Uh, Eindigt deze finale dus eigenlijk uh, in een straightforward uh, overwinning voor Novak Djokovic. Met 6-4 en 6-2 en 6-3. Het was niet boeiend, het was niet spannend, want Djokovic was veel beter dan Andy Murray. En hij wint dus de Australian Open in 2011. Nico Haasbroek, te gast in de perstribüne. Hou je van tennis, Nico? Doet dit je wat? Ik, ik heb mee zelf getennist. Ja. Ik vond het leuk om te doen. Ik ben een fan van Federer. Marianne Vos is ook 23, begrijp ik, hè? De wereldkampioen. Is <laughs> Allemaal mogelijk, 23 jaar. Mooie, mooie, mooie leeftijdsgroepen, ja. Ja, ik vond het wel leuk. Maar ik ben uh, vooral uh, actief geworden met badminton. Dat vond ik een nog leukere sport. Oh, dat associeer ik heel erg met zomeravonden op straat. Maar... Nee, oh, nee, totaal nee. niet. Nee, echt. Dus ook competitie. Okay. En, uh, In de zaal? Ja. Ja, ik ben in de Club Rotterdam. En daarna ook recreatie, dat heb ik vrij lang gedaan. Toen kreeg ik last van mijn heup, moest ik aan geopereerd worden... en toen mocht het niet meer. Maar dat heb ik wel jammer gevonden. Ja. Ik neem je even mee naar 1973... Ik denk niet dat je 23 was, maar evengoed wel nog erg jeugdig... naar het programma VPRO Maandag. Want uh, dit waren de dingen waar je toen mee bezig hield. We beginnen zo een nieuwe wedstrijd voor de radio via Hilversum 1... met touwtjespringen voor de radio. En ik zal eerst een keer springen en u moet tellen hoe lang ik dat volhoud. Er staat hier ook een kritische jury in de studio. 1, 2, 3, 4, 5, 6... keer. Het uh, wordt steeds moeilijker, want we beginnen met uh, voor de radio te springen. Gewoon, dus naar voren. En in de tweede instantie gaan we achteruit springen. En in de finale gaan we in stereo springen. En uh, ik spring nog even wat. Ik spring nu achteruit, dan hoort u dat ook eens. Dat klinkt heel anders. Ja, ik, ik hoor een... Uh, <laughs> een uh, moderne Ab zal ik maar zeggen, van de ochtendgymnastiek, Maar je moet er nu, zoveel jaar later, 38 jaar later, toch nog even grinnen. Ja, radio is zo leuk. Ja, maar hoe en, kwam om je Om daarmee te spelen, dat weet ik niet. Het is gewoon uh, creativiteit en uh, ja, spelen met het medium. En ik, ik heb het allemaal verdrongen, maar steeds hoor ik het weer uit de archieven terug. Weet je wel? En het is ook leuk wat mensen eruit pikken. Want ik heb natuurlijk heel veel verschillende dingen gedaan. Ik heb heel veel voor de radio gedaan. En uh, ja, dat varieert van heel serieuze verslaggeving tot ook de gekste dingen. En juist die afwisseling vond ik altijd heel leuk. Ja. Mis, mis je het wel, het maken van dit soort brutale uh, dingen op radio of op televisie? Nee, want ik, ik doe gewoon uh, brutaal uh, op een nieuwe manier. Dus uh, dat kan je op allerlei manieren doen. Wij vragen onze gast uh, in, in zo'n uur altijd... wat is, wat is je mediafragment uh, ja. van, van, van de week? Dat is misschien lastig kiezen, hoewel... Wat is er deze week uitgerold? Bij nou, bij mij het Midden-Oosten, in, in het Groot... en dan ja, Egypte, Tunesië en wat dat allemaal gaat doen. Correspondent Nicole Fever vanuit Cairo, Nicole, vandaag toch weer mensen de straat op. Het klinkt alsof de geest uit de fles is. Ja, ondanks de waarschuwingen en het harde optreden van gisteren... wat vandaag ook weer gebeurde... mensen zijn inderdaad hun angst kwijt en gingen de straat weer op. Volgens de demonstranten was het een derde van de opkomst van gisteren. En ze zijn van plan om door te gaan... Het zijn inderdaad snelle ontwikkelingen in het Midden-Oosten... dat zo lang via dictators stabiel leek. In de, althans, in de, in de kop van Afrika. Ja, ik noem het altijd het Midden-Oosten- en Kleinbedrijf. Waarom? Zomaar. Ja? Oh, zo. Zomaar. <laughs> Omdat er altijd veel rare dingen te doen zijn. Ja, dat is zo. Maar ik heb dus een, um, ja, zo, um, een herinnering aan Afrika, Noord-Afrika... ZI, dat kan je nog herinneren. Van de Vara. Dat, dat was dat programma van Wim Kaiser. En daar ben ik een paar maanden voor in, uh, in de Maghreb, de Noord-Afrika geweest. In Marokko, Algerije en uh, Tunesië ook. Toen was Giba nog aan de macht. En dat, in de jaren zeventig hebben we het over. En het was fascinerend, die reis. Ik ben alleen door de Atlas gereden. En het was ook, ik was ook de enige journalist die toen een visum kreeg om naar Algerije te gaan. Ik heb met Boumediene gesproken. Algerije? Het was echt een waanzinnig interessante reis. Dat zijn de dingen die lang blijven hangen, hè? die grote projecten. Ja. En daarom heb ik dus ook, voel ik wat met Noord-Afrika. En eh, als dat dan weer zoiets gebeurt, zoals eh, nu in Tunesië... Ja, dan komen al die herinneringen ja. weer boven. En dan denk je... Toen met Borgiba ging het de goede kant op. Dat leek althans erop. Uh, nou, toen is het echt weer een hele erg politiestaat geworden. Maar het belangrijkste is natuurlijk wat er in het hele Midden-Oosten gaat gebeuren. Ja, maar heb je een verklaring voor waardoor die uh, regimes die zo, zoveel decennia achtereen zo stabiel in het zadel leken te zitten. Hè? Neem Egypte met, uh, nou ja, wat hadden ze in Nasser, uh, Sadat en uh, de huidige Mubarak. Ja, ja. Neem Bourguiba in Tunesië ja. en Ben Ali. Ik bedoel, zeg maar twee presidenten in decennia. Ja. Algerije ja. had je inderdaad uh, Boumedien, die daar misschien ook al 25 30 jaar ja, heeft. Even. En nu dondert de hele zaak in elkaar. Ja, dat moest een keer gebeuren, denk je. Ik bedoel, ja, ik word daar heel vrolijk van, omdat... Uh, Niks is mooier dan een revolutie van het volk dat het niet langer pikt. Of het nou, ja, of het nou in, in het zuiden van Rusland is... of dat het is in Roemenië met Ceaușescu. Uh, ja, op een gegeven moment pikken de mensen niet meer. En, uh, ja, en dan gaan ze de straat op. En dan, als er dan zoveel zijn dat er geen houden meer aan is... Ja, dan is dat het begin van hopelijk een omwenteling in de goede richting. Dat is natuurlijk wat je hoopt. Nou ja, de vraag is inderdaad of het de goede richting wordt. Hè? Want ja. wat ontstaat uit de chaos van dit moment? Ja. Ik ben ja. altijd bang dat die mensen iets anders terugkrijgen... maar dat de uitkomst uiteindelijk hetzelfde wordt. Nou, wat, je, wat mij opvalt, dat is als iemand heel slecht is... Hè? Idi Amin bijvoorbeeld, of, uh, of Saddam Hussein of zo... dan is de theoretische kans dat er iemand komt daarna die nog slechter is... is, er, is redelijk klein. Ja. Ja, en toch zitten ja. de mensen... Ja, Dat is niet helemaal hetzelfde, maar mensen als uh, ja, de president van Egypte en, uh, en, en Tunesië... zitten wel een beetje in die, in die hoek. Straks uh, komen wij weer terecht in het, uh, in het binnenland in onze volgende ronde van uh, gesprek. Dan gaat het over radio uh, uh, en televisie. Welkom op de perstribune. Met Govert van Brakel. Neemt u plaats? Eerst even een rondje... Uh, Langs het medianieuws van de afgelopen week. donderdag werd de journalist van het jaar bekendgemaakt. De titel ging dit keer naar een duo. Robert Chesal van de Wereldomroep en Joep Domen van NRC Handelsblad. Ze kregen de prijs voor het onderzoek naar het misbruik... in de Rooms-Katholieke Kerk in ons land. De prijs kregen ze uit handen van minister van OCMW, Marja van Bijsterveld. Ze hebben voortreffelijk onderzoek verricht en ze laten niet los. Volgens de jury hebben zij laten zien dat samenwerking tussen journalisten van verschillende media, in dit geval tussen de Wereldomroep en NRC, Handelsblad, tussen publiek en privaat echt een meerwaarde oplevert. Een geweldige prestatie, een groot compliment. Heel veel dank voor de inzet. Ja. Nico, Nico Haasbroek, terechte keuze deze, deze twee jaar, Ja, dat is goed. Ik was bij het congres van de onderzoeksjournalisten in Gent dit jaar. En uh, daar is die prijs ook aan hun uitgedeeld. Dus, en daar heb je dan het leuke dat je met allemaal onderzoeksjournalisten onder elkaar zit. En dan kan je gewoon informeel met elkaar kletsen en zo. En dat zijn interessante mensen, goede journalisten. Ik, ik las van Joep Domen ook dat hij zegt... Uh, ze zijn tegenwoordig niet nieuwsgierig genoeg meer. Nou, dat heb ik ook heel erg, dat ik dat vaak vind. Wees echt nieuwsgierig naar hoe dingen zitten. En... Uh, uh, ik vind dat ze dat wel verdienen. Het doet mij ook denken aan mijn tijd in de jaren zeventig. Toen hadden wij embargo bij de VPRO. Dat was uh, eigenlijk het eerste achtergrondprogramma op de radio, denk ik. Uh, en uh, met echte achtergrondjournalistiek. Met feikensalveren, et cetera. En uh, dan werkten we ook samen met de Haagse Post. wisselden we onze researchgegevens uit. Dus, en dat mocht toen eigenlijk niet. Nu, nu wordt het langzamerhand getolereerd. En nu wordt het vanuit, en dat is natuurlijk heel normaal dat je met de media met samenwerkt. Kroppen, ja. uh, bejegd, heel goed. Ja. Stap vooruit. Andere uh, nieuws. Sinds vorige week is het jongere bulletin van het NOS-journaal... het journaal op 3, opgenomen als onderdeel... in het programma De Mariwodo Show van Paul De Leeuw. Volgens de netmanager van Nederland 3... zou dat doorkijkeffect beter zijn voor de kijkcijfers. Nee nee, we gaan, nee, nee, we gaan naar het journaal. Annegien, jij gaat erin. We komen zo meteen weer terug. Tot zo. Yeah. Goedenavond is het NOS Journaal op 3 van donderdag 27 januari. En uh, de scheidend NOS-hoofdredacteur Hans Aroes is niet zo blij met die keuze. Hij liet op Twitter bijvoorbeeld weten dat het nu onduidelijk is... dat Journaal op 3 een zelfstandig programma is. Mensen zouden nu kunnen denken dat het journaal onderdeel is... van de show van uh, Paul de Leeuw, Nico Haasbroek. Het zijn dilemma's waar een hoofdredacteur voor komt te staan, hè? Ja, het is typisch omroeppolitiek. Kijk, uh, waar het om gaat is dat mensen... Uh, gewoon het publiek wil op bepaalde mensen in de dag momenten in de dag geïnformeerd worden over het nieuws. En wat je in de omroeppolitiek ziet is dat ze populaire uh, nieuwsrubrieken gebruiken om kijkcijfers mee te trekken. En dat haat ik. Dus in die zin ben ik het met Roes eens dat, dat uh, je moet van die momenten uitgaan ja. en je moet niet bulletins neerzetten op momenten uit omroeppolitieke overwegingen om er kijkers mee te scoren, kijkcijfers en kijkcijfers. Om het is de eeuwige strijd uh, om, om, om ja. de aandacht, natuurlijk. Ja. Het uh, rumoer rondom fijne Mario Been klinkt ook door in zijn verhouding met de media. Been kreeg deze week uh, ruzie met een verslaggever van het lokale radiostation Megastad FM dat dit seizoen voor 50.000 euro de radiorechten... voor het uh, lokaal wedstrijdverslag binnensleepte. De coach vond dat de vragen van de verslaggever te kritisch waren. Opmerkelijk was dat de coach zich wel liet interviewen door TV Rijnmond... terwijl die sinds dit seizoen geen mediapartner meer uh, is. Hij uh, is, bu is buitenspel gezet. Even leek het erop dat Been helemaal niet meer met Megastad-FM wilde praten... maar volgens een woordvoerder van Feyenoord is dat overtrokken. Been zou alleen nooit meer de betreffende verslaggever te woord willen staan... Nico Haasbroek, Rotterdammer, jarenlang aan het hoofd van de RTV Rijnmond. Uh, ja, schrok je toen, uh, toen vorig jaar uh, bleek dat Feyenoord besloot na 25 jaar de relatie met de club door te breken. Ja, dat is natuurlijk slecht. Het heeft ook alles te maken, denk ik, met Hans van Vliet. Dat was onze sportjongen, en die is ermee opgehouden uit onvrede, omdat hij het niet naar zijn zin had bij Radio Rijnmond. En bij, onder hem zou dat nooit gebeurd zijn. Die had zulke goede relaties met de leiding. Hmm. Dus daar heeft het ongetwijfeld ook mee te maken. Maar ja, aan de andere kant. Het gaat natuurlijk heel slecht met Feyenoord. En Mario Been is natuurlijk een kat in het nauw... die dit soort dingen gebruikt. Ja. Dat, is, dat zie je heel vaak als er dingen misgaan. Dan krijg je zondebokken. En deze man van Megastad is natuurlijk nou de zondebok... waar hij zijn onvrede op kan reageren. Ja, maar ik vind het ook wel je... klein van Been om te zeggen... ja, je bent te kritisch, dus ja, praat is het is niet meer is niks van Been. Maar dat, dat, dat jammer, geeft he? aan dat hij in een moeilijke positie zit. En dat hij, ja, dat hij probeert andere, nee. ja, de schuld af te schuiven en zo. Dat, dat is niks voor Mario, vind nee. ik. Nee. En... Uh, Rijnmond, het doet me denken aan dat wij in de tijd... toen had je ook nog te, dat langste lijn exclusief de doelpunten mocht melden in de eerste ja. helft. Nou, toen hebben wij een keer, toen we dat niet mochten bij Radio Rijnmond... Hebben we een keer, zijn we met, de teletext, met een tv-toestel op de tribune bij Sparta gaan zitten. En als er een doelpunt op teletext kwam, dan zeiden we op de tribune... we zien nu een doelpunt op teletext bij Sparta. En dat mochten we ja. toen wel melden. Dat soort grappen haalden we uit. Dit uh, speelt ook nog deze week in Rotterdam. In Rotterdam is het 40ste internationale filmfestival van start gegaan. In de Doelen draaide gisteravond de Griekse openingsfilm Wasted Youth. Het festival viert dit jaar de 40ste verjaardag... en breidt daarom deze keer ook uit naar 40 extra locaties. Daar zijn ook films te zien en zijn exposities te bezoeken. Het filmfestival duurt tot en met 6 februari. Ja ook nog bij betrokken uh, Nico Haansbroek, Nou, voor de links, links hè? ja en in ieder geval als uh, als bezoeker en als uh, ik ik, vind het, ik ga altijd naar het filmfestival dus zo leuk het is echt heel bijzonder, want het is dus een van de grootste festivals van de wereld. He, er komen drie tot 400.000 ja. mensen. En toch blijft het bij zijn principes. Nou, dat is er bijzonder aan. Dus het is geen Hollywood, maar het is echt liefde voor de film. En beginnende filmers, ook slechte films. Ja. Mensen die het ja, moeten onderzoeken en uitvinden. En, en daar kan je van houden om, om dat te willen zien en om dat mee te willen maken. Het gaat dus niet om... Topfilms En het gaat meer om ontwikkeling van film. En spelen met het medium. Ja. En daarvan leren. Een hele ontdekking. Want ik hoorde vanochtend bij de collega's van OVT. Van de VPRO. Dat er bijvoorbeeld Russische westerns zijn gemaakt. Ja. Easterns geheten. En die worden daar nu gedraaid. Ja, Grappig, dat is fantastisch. De, ze, zoeken altijd, ze hebben hele goede redacteuren. Die over de hele wereld op zoek zijn. Naar interessante invalshoeken en projecten. En daar is dit dan een voorbeeld van Russische westerns. Dat is natuurlijk prachtig. Maar ik heb nu al uh, iets van vier films gezien. En ze zijn niet allemaal even goed. Zo moet je het niet beoordelen. Maar ze zijn wel vaak interessant. Gisteren de dochter van Coppola, Sophie. Met een, een film over een acteur die, die uh, ja, met allemaal mooie dames omgeven was en uiteindelijk toch kiest voor zijn kind. Uh, ja, toch interessant om te zien. Je zit er met een volle zaal naar te kijken. En, nee, ik ga er nog wel een aantal zien. Ik vind het hartstikke leuk altijd. Nou, Ik geloof dat er nog een stuk of 15 op het programma staan. En het duurt nog een, uh, duurt nog een weekje. Een week, ja. Er wordt ook gevoetbald in de Vaatlandse competitie. Excelsior Ado Ragnar Niemeijer. Balbezit voor Ado Den Haag. We zijn bijna vijf minuten al aan de gang. Het staat nog 0-0. En Lewin, de linkerverdediger van Den Haag, gaat richting de middenlijn. Den Haag de nummer 8 van deze competitie. 32 punten. Dat zijn er twee keer zoveel als Excelsior. Dat nu probeert uit te breken via Vinken aan de rechterkant. Want hij is gewoon blijven staan. Guillaume Fernandes... Is aan de linkerkant of in de punt van de aanval gaan spelen, moet ik zeggen. En links is Marvin Zegelaar in de basis neergezet door zijn coach. Hij is gekomen van Ajax op huurbasis voor de komende maanden. Hij jaagt nu door en de Rijk wordt in de problemen gebracht. Want aan de rechterkant halverwege de ADO-helft doorzetten van Zegelaar. En dat heeft succes, krijgt hem voor zijn linker. en Wat een prachtige knal is dat. Zo ineens uitgehaald, net binnen het strafschopgebied En de bal gaat, denk ik, nou een paar centimeter naast. Raakt het zij net. Dit is de eerste serieuze grote kans van de wedstrijd na zes minuten. Maar het blijft op Woudenstein. 0-0 bij Excelsior Den Haag. Nico Haasbroek, journalist, programmamaker. Oud-hoofdredacteur van de NOS en RTV Rijnmond. Deze week maakte Hans Roos, hoofdredacteur van het journaal... bekend dat hij binnenkort opstapt. Hoofdredacteur Hans Roos vertrekt per 1 juli bij NOS Nieuws. Nou, ik heb dat al een paar maanden geleden besloten. En eigenlijk vooral omdat het heel goed gaat met de NOS... op radio, tv, internet, eh, kwalitatief gezien. En ik vind dat het voor een journalistieke organisatie... belangrijk is om in beweging te blijven. Dat het tijd wordt dat de NOS met nieuwe mensen... en een nieuwe stijl en nieuwe ideeën werkt. Nieuwe stijl, nieuwe ideeën. Ja, zo gaat dat natuurlijk. Ja, de koning is dood. Dat kan, kan je zoiets niet zeggen. Hij is echt een diplomaat. En um, hij, hij zoekt altijd naar dit soort formuleringen. Ja, je kan ook zeggen dat... Uh, als je een baan krijgt dat een uitdaging is en zo, dat zo in dat soort termen praat hij. Veel interessanter is: jullie moeten je werk doen. Waarom is hij nou echt opgestapt? Ik weet het, ik ga het hier niet vertellen. Nou, nou ja, ik, ik weet niet beter dan. Want ik heb hier een tijdje gewerkt bij de NOS, dat hij uh, uh, aan zijn laatste termijn bezig was. Want zo werkt dat tegenwoordig. Ja. Per contract. Nu krijg je drie jaar. En dit was, uh, die drie jaar zijn bijna om. Ja, nou, er, er zit meer achter. Ach, kom op. Ja. Nou, dan moet je ook. Uh, wie aanzegt. nee, dat doe ik niet. Nee. nee, ik zeg alleen, jullie moeten je werk doen als journalist. Onderzoeksjournalistiek. Ja. ja, precies. Ja, ja ik, ik begrijp dat hij, dat hij gewoon uh, ophoudt. En, en, en op zich is het wel waar dat uh, een, een nieuwe meneer of mevrouw... geeft natuurlijk weer ander elan, nieuw elan natuurlijk. Ja. Want iedereen moet zich weer bewijzen ja, voor die bedoel, nieuwe hij, hij heeft jarenlang bij het journaal gezeten. Dus dan klinkt het een beetje clichématig om te zeggen... ik vind dat het nu hoog tijd wordt voor iets nieuws of zo. Ik bedoel, dat had hij een aantal jaar geleden ook kunnen zeggen of zo. Dus altijd maar... Ja, zo, zomaar gezegd is dat. Ja, maar vind je, vind je het raar dat iemand lang bij één organisatie werkt? Nou, ik bedoel, hij heeft nee. al die stadia doorlopen van nee, dat parlementaire vind, dat vind de, ik niet de, tot de met. Nee, dat vind ik helemaal niet raar. Maar het is natuurlijk veel leuker als je, als je de echte waarheid hoort waarom iemand weggaat. En als hij dat zelf ook zegt. Maar waarom doe je van daar zo geheimzinnig over? Waar, waarom zeg je dat niet? Nee, nou, dat vind ik niet collegiaal. Nee. Hm. Nou jij ja, zou kunnen zeggen, uh, ik stond 1-0 achter. Ik moest destijds weg, mede onder invloed van uh, Hans Laoes. Ik ga de stand gelijk doen nee nee nee, nee, nee nee het is wel een programma met veel sport, maar <laughs> daar doe ik niet aan mee. Nee. Ho hoe dan ook, uh, hij gaat weg. Uh, zie jij uh, een verandering bij dat NOS-journaal sinds jouw vertrek? Wanneer was het, 2002? Nou, dat is, dat is heel moeilijk. Kijk, als kijker? Nou, je kan in zijn algemeenheid zeggen dat uh, het NOS-journaal zich bezig... met het nieuws van de dag en niet met te veel duiding en achtergrond. Dat zou wel willen en meer willen, maar dat is in dit bestel... is dat ook weggelegd voor de omroepen. Dat is een rare constructie, maar goed, dat is hmm. zo. En uh, dat betekent dat je dus weer spiegelt... wat er in de samenleving gebeurt elke dag. En als de samenleving verandert, en dat doet de samenleving... dan verandert daarmee het journal ook. Ja, maar, maar je kunt dat nos Journaal toch niet echt, laten we zeggen, heel zichtbaar uh, veranderen als hoofdredacteur. Dat zijn toch maar marginale wijzigingen. Dat zijn hele marginale dingen, ja. want het is een heel visueel medium. Dus als je bijvoorbeeld uh, als hoofdredacteur uh, dingen wil veranderen... dan zou je bijvoorbeeld uh, een dubbelpresentatie van moeten maken... zoals RTL slim gedaan heeft toen zij begonnen met het nieuws. En, uh, en andere presentatoren kiezen. Bijvoorbeeld wat Nova toen in de tijd van, met Felix uh, Rottenberg heeft geprobeerd... en, ja. en Ma Matthijs uh, van Nieuwkerk. Dat was ook dan dan zie je visueel iets totaal anders. Ja, maar de vraag is of dat, uh, als dat niet nuttig doet... is. Want waar kijk ik voor naar het NOS-journaal? Niet voor een dubbelpresentatie. Met alle respect nee, voor de, de prettige anchors. Ja, ja. Je kiest het journaal voor het nieuws. Ja, en ja. Het, het nieuws is het nieuws zoals het zich aandient. Nou, dan kun je ja. de vorm nog wat rommelen. Ja, en daardoor zal het nooit ontzettend veranderen. Kijk, het NOS-journaal... Dat, uh, dat doet het heel redelijk. En, en, en, maar het zal nooit top doen. Ik bedoel, de sensatie die je kan hebben bij bijvoorbeeld een hele mooie documentaire of zo. Dat je een cijfer geeft van dat is een negen of zo. Dat doe je nooit met het NOS-journaal. En als je een goed cijfer wil geven, dan heeft het meestal een directe link met, uh, met het nieuws zelf. Dus als ja. er 11 september is en de opwinding die daarbij hoort. en, en, en je, je stort je daar als redactie op. dan krijg je hele spannende, mooie uitzendingen. en dan, dan heeft dat gevolgen voor de maar dat zegt niks over hoe je die organisatie runt of over de inhoud van het nieuws. En dat is een heel subtiel iets. Ja. Hè? Het meeste nieuws is agenda journalistiek, van tevoren gepland. En je praat dus over nuances en marges. Dus als je zegt, hoe krijg je het NOS journaal van een 7 naar een 8... dan moet je subtiele dingen doen, zoals bijvoorbeeld de mate van researchjournalistiek verhogen... En je kan uh, inventariseren hoeveel je doet aan bepaalde dingen. He, laat maar een voorbeeld noemen. Dat je bijvoorbeeld te veel focus hebt op, op de Randstad. Nou, dan kan je gaan onderzoeken hoeveel items daarover gaan en hoeveel gaan er over de regio. En laten we dat dus gedurende een jaar bijhouden of we dat een beetje kunnen beïnvloeden. En dan kan je langzaam geleidelijk dingen veranderen. Als je dat zou willen. Maar dat is dus een subtiel proces. Een heel subtiel proces. Ik kom er straks inderdaad nog graag even op terug. Want het is een heel multimediale organisatie geworden, die NOS. Want jij bent nog hoofdredacteur geweest van het NOS-journaal. Zat op een andere vloer. Radio zat ook weer in een ander gebouw. En nu zit alles bij elkaar. Teletekst, internet, noem het maar op. Vraag eens of dat een goede ontwikkeling is. Ik ben graag benieuwd naar jouw mening zometeen. Ergert u zich aan een bepaald programma op radio of tv? Of hebt u een vraag over bepaalde keuzes die in de media gemaakt worden? Neem dan contact op met Pax via perstribune@omroeppax.nl Of spreek in op ons antwoordapparaat 035-677-6001. Ik ben Martin Diepenbroek uit Hattem. Ik ben al behoorlijk lang lid van Max. Ik vind eigenlijk wel dat ik als lid een uiterst marginale invloed heb op missie... en daarmee samenhangende programmering van de omroep. Ik heb me een tijd geleden ook grenslos geërgerd aan een programma... waarin ouderen een tweede huis kunnen kopen in Frankrijk of in andere landen... dan sta je eigenlijk machteloos aan de kant. Ik heb er sinds, sinds het eerste moment weinig over lederaden en zo gehoord... Hè? Er zijn meestal heel, heel aardige mensen die een beetje ja zitten te knikken. Maar ik geloof dat er van werkelijke invloed op die missie geen sprake is. Nu ik de berichten lees over mogelijke samenwerking met andere omroepen... vind ik het wel heel urgent worden dat leden invloed hebben daarop. Dus mijn vraag is eigenlijk, leden moeten invloed hebben en moeten meer invloed hebben. Hoe gaan we dat verwerkelijken? Max Antwoordapparaat 035 677 6001 Jan Slachter, voorzitter van Max. Goedemiddag, Jan. Goedemiddag. Jan, hoe gaan we dat verwezenlijken? Uh, het antwoord uh, op de vraag dus van uh, de meneer uit Hattem, meneer Diepenbroek. Ja, nou ja, goed. Het is een hele terechte vraag. Uh, max heeft een ledenraad. Die zijn gekozen door de leden. Ja, ik weet niet of meneer dat gemist heeft, maar dat staat toch wel uh, in ons max magazine wat die meneer ook krijgt. Dat is één. En twee, ja, kijk, natuurlijk proberen wij rekening te houden met de mensen van, van met de wensen van mensen. Maar ja, 250.000 mensen die allemaal een programma willen... dat kan natuurlijk niet. Nee, Jan, maar... mag ik je heel even onderbreken voor een, uh, een mededeling vanuit Rotterdam... van onze sportverslaggever naar Niemeijen? Ja. We zijn nog geen uh, kwartier aan de gang. en Marvin Zegelaar voor Excelsior bewijzen waardes. Scherpe voorzet, echt vanaf de achterlijn naar de penalty stip... en vanaf uh, de grond ineens binnengetrapt. 7 meter voor de goal. Tim Vinken de doelpunten maken voor de Rotterdammers. 1-0 voor Excelsior en uh, Zegelaar nu al belangrijk voor zijn nieuwe club dus. Hoe krijgen mensen invloed uh, in, uh, in het beleid van een omroep? Uh, Jan Slachter zei net, dan uh, moeten ze ook het uh, mededelingenbulletin uh, van uh, Max lezen. Staat alles in het Jan. Maar uh, wat, wat kan iemand daadwerkelijk voor invloed uitoefenen? Nou ja, kijk, wij krijgen dagelijks mails en brieven van leden. En die lees ik allemaal. En daar houden we ook rekening mee... Het is natuurlijk niet mogelijk om met iedereen rekening te houden. Maar in grote lijnen proberen we dat te doen. En zeker als het gaat om fusies, et cetera... dan zullen we ook echt onze leden gaan raadplegen wat zij ervan vinden. Maar tot nu toe krijg ik alleen maar mails en brieven van mensen die zeggen... wij zijn lid geworden van Max en ik wil niet dat u samen gaat met de Tros, bijvoorbeeld. Nee. Uh, dus daar wordt echt rekening mee gehouden. En, maar goed... Het, ik moet er tegelijkertijd bij zeggen, die ledenraad is gekozen door de leden. Zij zijn de vertegenwoordiging van al die 250.000 leden. En om met iedereen echt rekening nee. te houden, ja, dat wordt een beetje lastig, maar. Ja, de ene keer zal er een programma bij zijn waarvan meneer zegt... ja, dat vind ik echt helemaal bij mij passen. En de andere keer zal dat iets minder zijn. Ja, maar als ik heel veel signalen krijg van dat mensen een bepaald programma niet willen... Ja, dan zou ik wel heel gek hmm. zijn als ik daar geen rekening mee zou. Maar dit, Jan, dit gaat over uh, de wensen van individuen. Maar kan een verenigingsraad in meerderheid de koers wijzigen van, uh, van Omroep Marx? Impress. Oh ja, in principe wel. Kijk, als mensen vinden dat wij in grote lijnen een andere weg op moeten slaan en je krijgt die signalen vanuit je ledenraad, vanuit je raad van toezicht, ja dan heb je daar naar te luisteren. Wij zijn tenslotte een vereniging. Maar goed, de signalen die je krijgt over onze programmering en dat, dat meten wij natuurlijk ook. Mm. We hebben het Max Opiniepanel waar we regelmatig aan Max leden vragen wat ze vinden van onze programmering en ja, daar stemmen wij ook ons beleid op af. Mm. Maar is het, is het als het ware een parlement, zo'n uh, verenigingsraad uh, zoals we dat op het Binnenhof kennen, uh, dat in meerderheid uh, de koers kan bijstellen? Nou, de ledenraad is het hoogste orgaan binnen de vereniging en die zijn gekozen door de leden. En uh, ja, je moet wel gek zijn als je uh, uh, heel veel berichten krijgt vanuit de leden, die dus niet in de ledenraad zitten, en die dus een bepaald signaal afgeven. En zeker als het gaat om grote wijzigingen, uh, koerswijzigingen voor wat betreft uh, het beleid in de komende jaren, moeten wij wel of niet gaan fuseren, <lacht> moeten we alleen blijven, dan zullen wij ook onze leden daarin raadplegen. Ja, moeten we gaan fuseren of niet? Nee, zeker niet. Ik vind dat uh, 200. En dat is ook het signaal wat ik krijg van de leden van de afgelopen weken. Uh, Max is uh, in het bestel gekomen in 2005. 250.000 leden hebben geknokt om die vereniging uh, uh, van de grond te krijgen. En nu zijn we er. En die mensen zeggen ook: ik ben bewust lid geworden van Max. Ja. En bijvoorbeeld niet van het tros. Nee, maar ja, er dus, uh, moet 80 uh, miljoen worden bezuinigd, Jan. Ja, nou, maar je kunt ook door intensief samen te werken. Als ik kijk naar onze overheid die wij hebben, nou, jullie loopt regelmatig bij ons op de redactie rond, dan zie je dat wij heel weinig mensen hebben die ondersteunende diensten verlenen. Dat zijn er maar een stuk of vijf. Uh, wij doen het heel goedkoop in onze studio's. Ik durf te zeggen dat wij de goedkoopste publieke ja. omroep zijn van Hilversum. Dus ja, wat valt er dan nog bij ons te halen? Dat en weet ik niet. heb ook geen zin om mee te betalen, als nou. ik straks uh, moet gaan fuseren met de topsalarissen van allerlei andere omroepen. Goed. Nou, het is, uh, het is gezegd. Ik dank je wel uh, voor deze reactie. En ik hoop dat meneer Diepenbroek uit de tevreden is met het antwoord. En laat hij anders maar even schrijven. Dan neem ik zeker contact met hem op. Dankjewel. Oké. Okay. Hij vangt de mooiste sportverhalen. De mooiste sportverhalen. De vliegende kip. Hij, de vliegende kip. Hey, Jules van der Wart. maakt niet dit geluid, dat kan hij niet. Maar wel zijn gast van, uh, van deze middag, Jules. Het is een speciale gast. Uh, we zijn nu bezig met het WK uh, veldrijden. En 21 jaar geleden was Henk Baars uh, wereldkampioen. Plotseling stond hij daar. Het was een, uh, een veldrijder die af en toe meedeed, maar haalde de dag van zijn leven. En tegenwoordig, en toen al, uh, ja, speelde hij het muziekinstrument samen met zijn vrouw Jean. Uh, en dit is een fijn holiday. Henk Baars met muziek. Nog steeds, hè? want uh, al jaren geleden was je begonnen. Maar je, heeft, je hebt even een time-out gehad. Een jaar of zeven heb je geen muziek gespeeld. Maar waarom nu weer wel? Ja, het is, uh, als je muziek hebt te leren spelen, dan uh, dat blijft altijd bij je. En uh, je kunt elke keer weer opnieuw uh, starten. Dus ik heb uh, een keer uh, een ander instrument gezien. En ik, ben een, uh, ik heb eerst uh, tenor gespeeld. En nu ben ik aan de, aan de tuba. En uh, ja, het is een groter instrument. Dat betekent wel dat je regelmatig moet uh, oefenen. Maar uh, ja, het is een volle klank en uh, je kunt er een heleboel uh, lawaai mee maken. We zijn bij jou thuis, hè, maar in een schuur. En die is uh, een beetje stiller gemaakt, want de buren hebben niet veel last van je. Nee, het is eigenlijk, de schuur is eigenlijk ontstaan omdat mijn jongste zoon is drummer en die speelt ook altijd met cd's en daar gaat dan vol open. En dan, dan kan heel de buurt meegenieten, dus we hebben een vrij geïsoleerde hok neergezet waar wij in kunnen oefenen. Ja, je speelde net met Jan uh, Fine Holiday, maar ik hoorde net al Sweet Caroline van Neil Diamond, je speelt van alles mee. Al jaren bij de St. Willy Brothers Harmony in, in Dize, daar kennen jullie elkaar ook van, hè? maar wat maakt het nou zo speciaal? Ja, het is gewoon uh, muziek. Uh, als je muziek maakt, krijg je gewoon een goede zin. En uh, ja, het is uh, vooral als je een beetje gevorderd bent, dan kunnen we met leuke CD's mee, mee blazen. Dus uh, ja, het is net alsof je in een heel orkest zit. En ja, je kunt je zinnen goed verzetten. En uh, ja, het is net fietsen. Je bent uh, eventjes los van uh, alles andere. Je vertelde net al, eigenlijk is dit instrument, die tuba die jij hebt, is eigenlijk heel duur. Hè? Want het is net zo duur als een hele mooie racefiets. 7000 euro? Ja ik kost uh, in de winkel en zie je advies is rond de 107.000 euro. Maar daar hou ik niet in, dat is mijn fietsen ook. Je moet er wel bijna dagelijks mee op blazen om uh, gewoon in conditie te komen... om lipspanning op, uh, op sterkte te krijgen. En dat is mijn fietsen ook. Je moet elke dag trainen om, uh, om hard te kunnen fietsen. En ik moet elke dag een beetje blazen om uh, goed te kunnen blazen. Ja, maar, maar... Train je nou nog op de fiets om beter te kunnen blazen? Nee. Of speel je nou dit instrument om nog beter te kunnen fietsen? Nee, nee eigenlijk uh, beheer ik het al twee gewoon goed te doen. Dus ik, uh, ik ga regelmatig fietsen om nog goed te fietsen. En ik ga regelmatig blazen om nog uh, mijn toontje goed mee te kunnen blazen. Ja, want dat doe je hè, bij, uh, ja, bij de Willy Brothers Harmonie. Ja. En carnaval is zometeen hoogte heen, want dan heb je speciale optredens. Nou, we gaan zitten bij een uh, Egelander kapel. En dan hebben we dinsdagsmiddag een uh, Duitse avond, een uh, Duitse middag. En dan spelen we echt uh, Tiroler uh, muziek. Met Tiroler muziek is er altijd Tiroler uh, bier natuurlijk. En uh, altijd dikke, dikke lol en veel plezier. Nou Amerikanen wel trekken we ook uh, uh, rond met optocht. Uh, Dins maandags is het uh, dweilen, noemen we die. Dus we gaan met een, uh, orkest een orkest langs alle kroegen langs. Ja, Dat is altijd uh, hartstikke gezellig. Ja, en wie ben je nou? Ben je nou weer de henkbaarste wereldkampioen? Of henkbaarste tuba tubaspeler? Ik ben al twee. ben uh... Ja, ik heb als ooit op televisie zeker redenen van uh, Henk Baars. Ja, zomers The dan blast hij. Dus winters deed ik fietsen en zomers The dan blast hij. Het tweede gedeelte van het programma gaan we verder luisteren. Oké. Okay. Henk Baars. <laughs> De tuba speler. Oh ja, ja, doe dat leuk. Nico, kan jij ook iets uh, buiten de journalistiek? Qua muziek bedoel je? Nou gewoon in zijn algemeenheid. Heb jij nog een specialiteit daarnaast? Of ben je gewoon verslingerd aan journalistiek? Ja, nee, ik ben meer generalist en, ja. uh, en autodidact. Dus ik heb alles mezelf aangeleerd. En, uh, en ik ben redelijk ah. breed in mijn belangstelling en in dingen die ik doe. Hoor je het dus... geluid? Dit komt uit uh, uh, Rotterdam. Dat komt van Wouderstein, Ragnar. Zeven minuutjes heeft Excelsior maar kunnen genieten van de 1-0 voorsprong. Want we zaten zojuist in de twintigste minuut. Zijn inmiddels een minuut verderop. En Boelikin na een prachtige aanval van Den Haag recht uit het receptenboek. Verhoek weggestuurd strak langs de zijlijn. Daar gaat de bal, de achterlijn gehaald door Verhoek. Mooie voorzet, recht voor de goal en bovenberg geklopt door Boelikin. Hij is terug in de basis en zo staat het gelijk 1-1 in Rotterdam bij Excelsior aan. Ja, dat vind ik een fantastische speler. Die ja, die Boelikin, ja, ja, ja, aan de lopende band ja. maakt hij zich. Ja. Maar met Feyenoord hier niet. Ja, weet ik dat. <laughs> <laughs> ik hoop dat ze hem nog wel even bij mijn clubje laten staan. Ben jij als Rotterdammer ook altijd dan voor Excelsior en voor Feyenoord en voor Sparta? Nou, ik woon in West, dus dan moet je voor Sparta oh, ja. zijn. Maar ik ben mijn hele leven al voor Feyenoord. Maar ik ben in Amersfoort geboren en opgegroeid. Ach, in HVC. HVC, ja, ja. Met Henk Brits en Wout Heijn uit Spakenburg. Wout Heijn, ja, ja. ja. Goed, daar wordt nog over gesproken ja. bij gebrek aan nieuwe... Ja, maar het is ja. ook armoedig natuurlijk. Ja. Maar thuis hadden wij dus drie jongens... en we hadden alle drie onze eigen favoriete club. Huh? Mijn broer, dus waren we kinderen. Dick, PSV. Jan, mijn tweelingbroer, Ajax. En ik, Feyenoord. Jan woont nou in Amsterdam. Dick in Brabant. En ik in Rotterdam. Nico, je had het over onderzoeksjournalistiek. Daar uh, moet je tijd, geld en aandacht aan besteden. Gebeurt ja. te weinig, neem ik aan? Dat gebeurt altijd te weinig. Maar, maar, maar nu... dus, dus vooral in relatie tot de agendajournalistiek. Dus tot het, het, het nieuws van, wat via de organisaties... die dat weten dat er een agenda is, tot ons komt. Hè? De Tweede Kamer, de rechtbanken, noem maar op en zo. En dus het gaat om de verhouding. Ik, vind dus, ik, heb, ik, ik ben een fan van de publieke omroep. En ik vind heel veel dingen ook goed. Vaak probeer ze mij in de hoek te drukken dat dat niet zo is. Noem eens, ik, noem eens wat goed is. Ik heb veel detailkritiek. Uh, dingen die ik goed vind... Wat vind je goed? Uh, nou ja, ik vond uh, voor een hoogtepunt vond die serie van uh, Geert Mak over In Europa. Dat vond ik echt hele mooie journalistiek. Maar er zijn ook... Ja, heel kort uh, gisteren. De verslagen van Jan Eikelboom uit Egypte vind ik prachtig. Mooi gefilmd, uh, gedurfd. Uh, geeft een heel goed beeld. Hm. Ik bedoel, er zijn heel veel goede dingen. Um, maar nogmaals, ik, ben, ik, praat, ik denk in termen van verhoudingen en zo. Ik zou dus het leuker vinden als er meer eigen verhalen worden gemaakt... door de journalistiek en meer eigen onderzoek wordt gedaan. Dat leidt tot, ja, tot veel meer originele eigen dingen. Dus het gaat om die verhouding. Dat moet meer de andere kant op. Maar bij televisie kun je nog zeggen... Uh, het gaat weer een beetje die kant op... door uh, dat elke omroep weer zijn eigen uh, netwerkachtige brandpunt heeft. Uh, ja. ja, maar dan, heeft. Dan, zijn er toch niet, dan heb je niet de lengte om goed te graven, zou ik maar zeggen. Dan wordt het vaak ook weer format. Zoals ik hier nu ook weer in een format zit. Hè? Ja, wat dacht je? We zitten in een <laughs> klem van, uh, van gebeurtenissen en tijd. Ja. Maar ja, zo werkt het ook. Ja, precies. Ja, nee. Ja, ja. nee, maar als je het hebt over uh, bijvoorbeeld, dat, dat zei je net, van de NOS is een steeds grotere organisatie geworden, radio en televisie Alles zijn in samen. elkaar geschoven. Ik zei dat zou je alleen moeten doen als het leidt tot efficiëntiewinst, waarbij je wat dat oplevert steekt in eigen verhalen, research en dat soort dingen. Dat was mijn nadrukkelijke voorwaarde daarbij. En daar zie je, en hoor ik te weinig van terug. Ja, terwijl het, terwijl het uh, in potentie natuurlijk volop aanwezig is. Want je hebt uh, specialisten die nu van allerlei media uh, hun kennis en kunde kunnen spuien. Ja, dat klopt. Ja. Ja. Zie je die verschaling ook in de krantenwereld? Uiteindelijk uh, neem je eigen regio Rotterdam, wat blijft er nog over aan kranten? Ja, dat is, uh, dat is vrij triest. Dat is, is treurig, dat noemen ze pluriformiteit. Na de oorlog had je in Rotterdam zeven kranten, zeven Rotterdamse kranten. En nou, de laatste. Er is nog een halve krant, NEC en eh, Handelsblad. Want de Handelsblad was Amsterdam. Die gaat nou ook weer uit Rotterdam. Ze zullen nog wel berichten over Rotterdam. En er is alleen nog een editie van het AD, van het Algemeen Dagblad. Ja. In zo'n grote regio vind ik dat raar. En vind ik dat niet goed. En daar is absoluut eh, te weinig ruimte, neem ik aan, voor onderzoeksjournalistiek. Want... Eh... Daar hebben die kanten helemaal geen, geen zin meer in. Nee, dat en, kanten, en heel zaken. veel van die redacteuren die wonen ook niet in Rotterdam, nee. die kennen Rotterdam. Er zijn een paar goede uitzonderingen, maar, maar dat is gewoon dan een probleem. Ja. Je net, je bent autodidact, hè? dus jij bent dit vak ingerold op de een of andere ja. manier zonder ja. de vereiste vooropleiding. Vandaag de dag heeft iedereen een vooropleiding. Wanneer is iemand een goed journalist volgens jou? Nou, het kan alle twee. Kijk, ik geloof heel erg dat je dat, uh, ik geloof heel erg dat je dat aangeboren, dat je dat in je hebt, uh, of uh, dat je daarvoor in de wieg bent gelegd of zo. Maar het is ook zo dat je een heel kan leren bij een opleiding. Dus journalistiek wordt steeds meer iets met heel veel onderdelen. Dus je kan een onderdeeltje van de journalistiek zou je goed kunnen leren. Bijvoorbeeld, je kan een goede producer worden. Maar of kun je zo. mij kun je mij zeggen als, als als ik een goede algemeen journalist wil worden, aan welke eisen ik zou moeten voldoen? Ja, het gaat om hele simpele, hele essentiële, simpele dingen. Het belangrijkste is dat je nieuwsgierig bent, dat je creatief bent, dat je slim bent, want daar kan je heel veel mee doen en dat je uh, goed kan luisteren. Het is vaak veel, veel primairder dan je denkt. En, maar heel veel mensen kunnen niet luisteren, zijn banger, zijn niet echt nieuwsgierig en dan wordt het niks. Nee, ik, ik was net erg nieuwsgierig, had u heel de gasten mond. Ja, maar dat, is, dan, <laughs> dat kijk, is, recht... is jouw vak om dat eruit te trekken, maar, ja. maar het is een spel. Je gaat bedoel... echt niet zeggen wat je niet wil zeggen. Nee, precies. Nee. Nee. Nou, Dan gaan we even naar de achtervolging De Wereldbeker in Moskou, Ayot Kloosterboer. Ja, we hadden een vruchtbaar weekend dit weekend. Uh, een vruchtbare dag komt daarbij met zilver voor Irene Wust op de 1000 meter. Er kwam een eerste plaats bij voor Stefan Groothuis op de 1000 meter. En ook een eerste plaats zojuist voor de Team Pursuit bij de vrouwen. Met Irene Wust, Diana Valkenburg en Marit Leenstra. Toen keek iedereen uit naar de mannen. Ook de Team Pursuit. Maar daar viel Wouter Oldeheuvel halverwege de wedstrijd. Geen goede klassering dus uh, voor de mannen. De wedstrijd is nog bezig. Finish wordt straks verwacht. Nico Haasbroek. Ik heb altijd nergens om ook bij jou uh, Jan te zeggen. Ja, jullie dat worden mag. ook vaak in één adem genoemd ja. natuurlijk. Hoe je gaat het met je broer? Want uh, we weten nu waar hij woont. Maar, Heel goed. Ja, ja wat, wat doet hij nog? Ja, hij is ook met van alles bezig. Hij is ook aan het schrijven en openbaar optreden, Hij heeft les in Groningen. Het lijkt allemaal op elkaar. Wat ja. Wat wij doen. Ja, en, en zijn jullie zo close dat je ook elkaar voortdurend uh, op de hoogte houdt van al ja, allerlei dingen? Als zijn close, Zoals een goede identieke tweeling betaamt. Ja, en hij, hij weet wel van jou waarom Hans van Roes weggaat bij het soena? Nee, het is te onbelangrijk om met hem over te praten. Goed, wat ga je nu doen de rest van de zondag in vijf seconden? Uh, ja, dat ja, is een goed idee. Ik denk weer naar het filmfestival. Toch weer? Ja. Nou. En hopen dat Feyenoord wint van Twente. Nou, Twente Feyenoord, nee. Hard hoofd. Excelsior ADO is in ieder geval aan de gang. 1-1. Tot zo met Jeroen Blijlevens.